Met Sitsu Braxma. Ja, en laten we dat maar eens gelijk beginnen met Mike en de Mechanics, met Over My Shoulder. the corner Nothing's wrong. Ja, natuurlijk de Cars met Drive voor Alicia Keys met Empire State of Mind Part 2. En nog even over de Cars. In de jaren 80 uh, zijn ze met een aantal video's zoals Heartbeat City, Magic en Drive op MTV te zien. En hierdoor, worden ze echt, uh, hier, hierdoor krijgen ze echt een sterrenstatus. In 1987 maken ze hun laatste album en daarna gaan ze uit elkaar. Een uh, nummer dat ook uit 1987 komt is Luca van Susanna Vega. Bye. Kansas. Dust in the Wind. De voor... Dat prachtige nummer wat u hoorde was... Uh, Jesse Dixon. Just a closer walk with D. En als u denkt, wie is Jesse Dixon? Nou, misschien heeft u vorige week gehoord. Hij is namelijk vorige week maandag overleden. 26 september overleed hij op 73-jarige leeftijd. En hij toerde regelmatig met uh, bijvoorbeeld Paul Simon. En hij was zanger en evangelist. En inderdaad een erg mooi nummer... Uh, ik krijg ook reacties op de Twitter ervan uh, via het Sbraaksma. Teun Putmans die stuurt, ik vind het echt een heel mooi nummer. Nou ja, Teun, het is Jesse Dixon met Just a Closer Walk with Die. Het is bijna tijd voor Focus op de Wereld. Maar niet voordat we Crazy van Seal hebben gedraaid.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 Wat een nummer, hè? De man met een van de mooiste vrouwen ter wereld. Seoul met crazy. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en uh, deze ochtend is dat ver weg. Een heel stuk richting het Verre Oosten. Want we gaan bellen met China en Mongolië. In China wonen Jaap en Marieke den Butter. En aan de telefoon heb ik Jaap. Goedemorgen Jaap. Ja, goedemorgen. Het is bij jullie al een stukje later. Het is dus denk ik bijna lunchtijd, hè? Ja, klopt. Het is ja. half twaalf hier. Ja. Heb je vandaag al veel dingen kunnen doen? Uh, nou, ik heb eigenlijk een uh, redelijk rustige ochtend gehad. Dus uh, het is hier vakantie namelijk, uh, dus ik hoefde niet naar kantoor toe. Uh, alle staf is vrij. Uh, dus uh, een rustige ochtend gehad. Het is vandaag... We kunnen in... afkonden, kunnen ronden op de computer en zo. Het is 4 oktober, dat is Dierendag. Wordt er in China ook nog een beetje aandacht aan besteed? Uh, oh, daar had ik nog geen energie in gehad. Nee, volgens nee. mij niet. <laughs> nou, en dan gaan we nou, eventjes hier, naar Hanneke uh, van Dam. Uh, 1 oktober. Sorry, wat zei je? Het is hier de 1 oktober uh, vakantie. Dat is uh, 7 dagen vakantie. Dus, uh, ja, daar. daar komen we zo meteen op terug. We gaan eerst even naar Hanneke van Dam in uh, Haan in uh, Mongolië. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ook bij jou zal het een uh, stuk later zijn. Is het ook uh, half twaalf, denk ik, ongeveer? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hé, hey, uh, Hanneke, um, is het bij jou uh, uh, ook dierendag? Of heb je ook geen idee of ze daar in Mongolië aandacht aan besteden? <laughs> ik moest net lachen. Ik denk dat is uh, tamelijk ondenkbaar hier. Dieren zijn hier vooral om op te eten. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen die echt uh, dierendag zouden vieren, die krijgen waarschijnlijk kunnen shock als ze hier komen. En uh, je struikelt hier over de straathonden, varkens die het uh, vuil eten enzovoort. En ik denk niet dat daar een uh, dierendag voor is georganiseerd. Huisdieren, nee, zijn zijn huisdieren zijn niet gebruikelijk in Mongolië? Nou, in de stad, dat begint een beetje meer of de meer... Uh, bovenlaag, zeg maar, van de bevolking die hebben dan wel een, een poedel of een leuk huis. De meeste honden en zo. We hebben allemaal waakhonden op ja. de hachas um, op die grondstukken, maar um, die komen niet in de huizen. Die worden ook vrij ruw behandeld eigenlijk. Ja. Dus, uh, ja. Hoe is dat in China? Jaap? Jaap, is, is, zo heb ik niet gezien. Zijn daar huisdieren gebruikelijk? Uh, komt uh, ook meer en meer. Uh, in het verleden. Uh, was, uh, zeg maar vanuit de communistische partij waren huisdieren verboden omdat het een uh, teken van kapitalisme was. Maar uh, tegenwoordig zie je steeds meer uh, vooral de rijkere Chinezen die huisdieren hebben. Uh, ik geloof dat de duurste honden zelfs in China gekweekt worden. Ja. Maar um, ja, de gewone mens, uh, net wat Hanneke net zei, is... Uh, ja, honden zijn uh, voor het, als waakhonden of uh, als uh, voedsel. Ja. Ja, dat is met de meeste dieren. Het is of een, een arbeidskracht. of het is, een, uh, of het is uh, eten, zeg maar. Ja, ja. Ja. Uh, nu zei je net, nu weet ik niet of ik wat gemist heb. of dat de laatste uh, uh, ontwikkeling in China is. maar honden die gekweekt worden? Ja, je, er is een of andere heel dure uh, hondenras. wat uh, volgens mij op het Tibetaanse hoogvlakte gekweekt wordt. En uh, ja, die dingen die zijn uh, ja, volgens mij 100.000 euro per stuk of zo. Ongelooflijk. Ja, en wat is er dan ja. bijzonder aan de dieren, weet je dat? Uh, ik heb ze niet, niet gezien, maar ik heb gehoord dat het hele grote honden zijn die, die echt... Uh, ja, ik weet, nou, ik weet niet hoe ze eruit zien, maar in ieder geval zijn het hele grote honden die uh, hier in, in China speciaal... Ge... Gekweekt worden en uh, verkocht worden. Ja, gefokt worden. Ja, ja nou, ik wou zeggen, ik, eh, honden die gekweekt worden, dat was voor mij echt compleet nieuw. Dus ik denk, nou laat ik toch maar even zekerheid vragen of ik wat gemist <lacht> heb. Maar, dus in het, ja, ja, ja. het zijn gewoon honden die <lacht> gefokt worden. Heel goed. He, ja, um, je ja, begon er net zelf al, zelf al even over. Het is uh, de week van 1 oktober. Uh, dat betekent vakantie in China. Uh, wat is er zo bijzonder aan 1 oktober? Uh, 1 oktober is het de dag dat uh, 62 jaar geleden China, uh, of de People's Republic of China uh, werd uh, uh, gegrondvest. Dus uh, de communistische partij uh, nam toen de macht over, zeg maar. Dus dat is uh, inmiddels 62 jaar. Ja, en, en dat betekent ja. dus vakantie? Ja, ja. Dus, uh, sinds een aantal jaar is dat echt een, een volle week vakantie. Voorheen was het geloof drie dagen. maar. Uh, dus echt, uh, ja, veel mensen die naar huis gaan, uh, familie bezoeken en zo. Uh, ja. En wat wordt er uh, vanuit de politiek voor aandacht aangegeven? Uh, nou, meestal is er zeg maar een, uh, een soort van. Uh ja, je kunt het vergelijken, misschien met Prinsjesdag, maar ja, op, uh, op 30 september, geloof ik, wordt er dan een toespraak gegeven met wat plannen en zo. En, uh, maar voornamelijk ook om te laten zien hoe, hoe goed het gaat met China en uh, over de vooruitgang en zo. Maar ook al plannen om dat door te zetten, zeg maar verder. Ja, en gaat het echt goed met China ja. of is dat vooral gebakken lucht? Uh, nou, nou, je ziet wel heel duidelijk uh, vooruitgang op, op verschillende gebieden. Uh, economisch natuurlijk, alhoewel daar ook wel wat haak en oog aan zitten. Naar buiten toe lijkt het allemaal heel goed, maar vooral op lokaal niveau uh, zijn er best wel wat economische problemen. Uh, maar als je dus naar bijvoorbeeld uh, de plattelandsmensen kijkt, die, ja, die gaan er op zich wel vooruit, op vooruit. Uh, er komt steeds betere verzekering uh, uh, voor, voor ziektekosten bijvoorbeeld, uh, heel veel uh, belasting... Uh, uh, voordeel voor mensen die op het platteland wonen. Uh, dus uh, ja, ze proberen zeg maar wel de kloof tussen rijk en arm steeds uh, minder te maken. Ja. Maar uh, ja, dat duurt gewoon nog een heel aantal jaren voordat dat echt natuurlijk uh, uh, goed uh, doorgezet is. Maar... Dat, dat iedereen ook baat heeft bij de financiële vooruitgang ja. van het land. Ja. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld: Kijk, er is, er is een verzekering die kost ongeveer 10 euro per jaar voor plat, mensen van het platteland... Maar ja, daar vallen bepaalde dingen weer niet onder... zodat je toch nog vaak wel hoge kosten hebt als er echt iets gebeurt. Ja, dan gaan we even ja. terug naar Hanneke. Hanneke um, wat is er uh, op dit moment in Mongolië vooral in het nieuws? Nou, ze zijn bezig... Uh... De president is een beetje aan het toeren zo, uh, met zijn uh, mensen, gewoon langs de provincies. En dan spreken met het volk, ook om zijn populariteit waarschijnlijk voor de volgende verkiezingen te, uh, ja, te versterken. Yeah. En wat mij heel goed bevalt, is één ding: dat hij heeft gezegd: Wij willen een, uh, werken aan een Mongolië zonder alcohol. Ja, alcohol is een enorm. Wodka hier, een enorm probleem. Hè, dat je zoveel. Toen ik hier kwam dacht ik 80% van de mannen of zo, een alcoholprobleem. En uh, volle gevangenis, veel huiselijk geweld enzovoort, criminaliteit. Ja. Alles uh, hangt daarmee samen en het is ook zo'n soort must. En hij zei nou van, uh, we moeten daarvan af. Dus ze willen bijvoorbeeld nu bij alle officiële feesten en partijen. daar stond altijd de wodka, dat was op tafel. Hij zei, dat doen we niet meer. Uh, de regering en zo, we zetten gewoon melk. Dat is hier ook een soort. Rijn, een soort heilig, wit. Ja. Uh, weet je wat daar aan? Nou ja, dat moet allemaal met melk gevierd worden en geen vodka meer. Maar ik denk ja, dat is een heel duidelijk statement. Dat ze dingen die al heel lang een traditie waren. aan de kant gaan zetten om daarmee duidelijk te maken: van ja, we moeten werkelijk gaan omdenken. Ja, want dat vertelde en, jij een uh, van de vorige keren: dat inderdaad alcohol echt een gigantisch probleem is daar. Ja. En dat ook ja, het geweld wat echt. volgt. Ja. ja, dat is echt. Uh, een ik sta net met mijn auto. Ik was onderweg op zoek naar een uh, gear voor iemand. En ik sta hier naast, met de auto naast de uh, gevangenis. Maar ik denk van nou, uh, zeker 80% van de mensen die daarin zitten, dat zijn uh, geweldsdelicten. Ja. En het grootste aantal daarvan die gebeuren ook weer uh, onder invloed van alcohol. Ja, ja. Dus ik denk zelf, als ik zie bijvoorbeeld alle mannen die bij ons op het terrein wonen, op één na zijn dat allemaal uh, voormalige alcoholisten. En dat is hier toch, dat je als je vraagt uh, van wie kent er iemand die alcoholist is, nou er is geen familie waar ze niet een aantal van dit soort mensen nee. hebben. En, en waar komt ja. het nou vandaan, het alcoholisme? Is dat uh, pure armoede? Is dat, nou omdat het gewoon een traditie is dat iedereen daar veel drinkt? Ja. ja, het is moeilijk te zeggen. Er zijn mensen, sommigen zeggen... Ja, het is gewoon doordat ze uh, niet werken. En ik denk, werkloosheid helpt natuurlijk niet. Aan de andere kant zie je ook mensen die wel werken. Ik woon in een flat en dat is dan nog een beetje elitair. Nou, nu heb je er meer, maar ik denk een beter flat. En ik denk, in mijn uh, gang wonen ook mensen die hebben een uh, goede baan... of die woon, werken bij de lokale regering. En die hoor ik ook regelmatig dronken thuiskomen. Nee. Dus dat ik denk, nou ja, die werken en dat is geen uh, bescherming daarvoor. Maar um, het is wel ja, voor regelmaat. Dus er zijn heel veel elementen en ik merk wel dat ook de hele gewoonte ervan. Het is hier geen schande, openlijk dronkenschap, weet je wel, dat wordt veel meer geaccepteerd. En als mensen dan drinken, ze proberen nu ook te promoten dat mensen gewoon bier of wijn drinken en niet vodka tot ze omvallen. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met Rusland. Natuurlijk ook veel uit Rusland uh, gekomen met yeah. het communisme destijds. Hoewel het daar uh, officieel dan taboe was. Maar ik denk, ja, daar is het wel uh, ook vandaan gekomen met producten. Yeah. Ja, yeah. ja. En um, ja, er zijn veel dingen die daaraan meewerken. Ja. En natuurlijk als je zo. opgroeit met een uh, in een alcohol, uh, verslaafd gezin, dan is de kans op herhaling ook heel groot. Ja, nou ja en, en, en uh, uh, inderdaad, als het, als het gewenning is, dan is het moeilijk om eraf te stappen dan. Um, we komen zo even ja. terug over, want jij zei wel wat interessant dat uh, bij jullie uh, waar je werkt, dat daar weinig mensen zijn uh, die, die geen last hebben van alcoholverslaving. Daar komen we zo even op terug. We gaan eerst nog even naar, uh, naar China, naar uh, Jaap. Ja. Jaap, jullie zijn een uh, tijd in Nederland geweest afgelopen zomer. Hoe was het om weer terug te gaan? Uh, het was goed om weer terug te gaan. Drie maanden is uh, eigenlijk wel uh, lang genoeg. Uh, <laughs> maar uh, het was goed om in Nederland te zijn. Heel veel mensen ontmoet. En, uh, en, uh, maar ja, goed, je werk is toch hier. En, en vrienden en collega's en zo. Dus uh, ja, het is goed om weer terug te zijn. Er is altijd weer even wennen om terug te zijn. En weer in het ritme te komen. Maar uh, na een maand uh, zitten we er aardig goed in. Ik kan me ook voorstellen dat ja. het inderdaad ook even weer de cultuur uh, weer wennen is. En ook ja, weer even het ja. inhalen van een hele hoop werkzaamheden. Wat was, ja, wat was voor top. jou, uh, toen je terugkwam van Nederland uh, naar China, weer het meeste wennen? Dat je denkt van, oh ja, zo gaat het hier? Ja, het meeste wennen is uh, dat uh, mensen over je praten. En al als je met kinderen komt, dat, uh, dat, dat je toch altijd wel een beetje nagekeken wordt. Uh, uh, iets anders is het verkeer, is natuurlijk heel erg anders. Ja, gewoon, ja. ja jij wordt vooral eigenlijk het om... is alles anders. Jij <laughs> wordt vooral nagekeken omdat je zes kinderen hebt, neem ik aan dan. Ja, ja. dat ook. Maar, uh, maar ook, ja, gewoon. Je, ze zien hier heel weinig. Ze zien wel eens buitenlanders, maar dat zijn meer uh, toeristen, backpackers. die vanuit Thailand, uh, zeg maar, door uh, het uh, zuidwesten van China trekken. Uh, dus sowieso zien ze weinig kinderen, zeg maar. Ja. Uh, Westerse kinderen. Dus dat, dat is, valt sowieso ook al op. En daarnaast ben je natuurlijk gewoon lang en, en echte buitenlander. Dus dat, ja. Uh, ja, dat word je toch altijd uh, weer. En dat is, dat is het lekker als je in Nederland bent. Dan wordt je niet nagekeken. Je wordt niet, er wordt niet over je gepraat en dat soort dingen. Dus dat, nou, uh, dat denk, dat denk ja. jij maar, ja <laughs> <laughs> Nou ja, misschien achter mijn rug langs wel. Ja, <laughs> ja. dat zou kunnen. maar Je doet het gewoon heel openlijk. Je hebt zo'n mooie spreuk op een bordje praat niet over jezelf. Dat doen wij wel als je weg bent. Dus ja, ja, dat, ja, precies. Dat, dat ja. zegt zeg misschien wel genoeg. Uh, kun je iets vertellen ja. over het werk wat je daar doet? Uh, ja, ik, uh, ik geef leiding aan een uh, groep mensen die, die ontwikkelingswerk doet. Uh, we zitten in een uh, nog vrij arm gebied, alhoewel we wel beginnen te zeggen van er is steeds minder ontwikkelingswerk no uh, nodig en wat meer uh, consultancy, zeg maar. Maar uh, voornamelijk gericht op uh, HIV, AIDS en uh, lepra en uh, weeskinderen met een uh, handicap. En daar ben met jij dus mijn, leidinggevende? Ja, voornamelijk de gebieden. Jij bent vooral leidinggevende? Ja. En dat is een team van Chinese mensen of ook allemaal van buitenlanders? Nee, eh. Uh... Toen wij hier zes jaar geleden kwamen, uh, werden alle projecten geleid door buitenlanders. Uh, inmiddels is het zo dat ik de enige buitenlander ben met allemaal lokale managers. En, uh, dus dat is op zich een mooie ontwikkeling. En uh, ja, We hopen dat dat doorzet en dat ze het echt uh, helemaal uh, zelfstandig ook uh, kunnen gaan doen. Dus het idee is om, uh, om projecten af te splitsen vanuit onze organisatie, dat ze zelfstandig in de maatschappij verder kunnen. Yeah. En, uh, uh, ik ben benieuwd hoe dat gaat lukken. Dat is een plan voor de komende vier jaar uh, om daar verder invulling aan te gaan geven. Ja. Dus uh, ja, ik hoop dat dat gaat lukken. We horen natuurlijk vooral uh, veel over AIDS-problematiek en HIV-problematiek in Afrika. Uh, hoe is dat ja. in China? Want jij bent daar werkzaam juist uh, uh, voor HIV-preventie, AIDS-preventie. Uh, nou, omdat, omdat China een hele tijd gesloten geweest is naar de buitenwereld toe... is het hier een stuk later gekomen, zeg maar. Uh, ook later dan bijvoorbeeld een land als Thailand... waar het al heel lang uh, uh, aanwezig is. Maar het komt hier wel steeds meer. We horen geluiden van, van hey, we zien steeds meer aidspatiënten. Het is nog lang niet uh, een Afrikaanse situatie. Uh, toen we in 2006 het HIV-project begonnen zeiden ze dat als er niks gebeurt, dat het dan in tien jaar net zo erg is als Afrika. Maar dat, dat zien we eigenlijk nog steeds niet. Uh, wij zijn voornamelijk bezig met preventie, maar uh, op een bevolking van uh, in het gebied waar wij zitten... van zo'n 1 miljoen mensen zijn nu uh, zo'n 1700 geregistreerde HIV-AIDS uh, patiënten. Dus... Uh, maar dat betekent niet dat er niet meer zijn. Er zijn gewoon ook heel veel mensen die niet, zich niet laten testen. Dus het kan makkelijk zijn dat dat getal veel hoger ligt. Ja. Is dat Hier hetzelfde? Is dat dat ik, ben toen, ik ben een aantal ja. jaar geleden ben ik in, in Nigeria geweest, uh, ook, ook juist bij een project. Uh, dat een beetje hetzelfde werkte, uh, uh, denk ik, als uh, waar jij mee bezig houdt... gezinnen met gehandicapte ik heb de kinderen en, en vooral preventie van HIV en AIDS. En, en daar is vooral de schaamte nog een, een belemmering om, um, uh, om je te registreren als patiënt... en om medicijnen te gaan gebruiken. Is dat in China ook nog heel erg groot? Een taboe en schaamte op AIDS? Uh, ja, er is een groot stigma op eetpatiënten. Uh, op dus uh, en dat daar heb je gelijk, het is gewoon, en dat is dus de grote barrière om voor, voor een test te gaan. En, en dat is ook het doel van het project om die stigma uh, naar beneden te krijgen, zodat uh, dat mensen uh, eerder voor testen gaan. Zodat we op het moment is het zo dat mensen gaan testen als ze al symptomen hebben. En dan ben je dus eigenlijk tien jaar te laat. Uh, want, want ja, het is toch een soort van incubatietijd totdat dat de symptomen komen ja. van van een vijf tot tien jaar, afhankelijk van de gezondheid van de patiënt en, uh, en dergelijke. Maar uh, dus ja, hoe eerder je erbij bent, hoe eerder je weet dat iemand eet heeft, hoe minder kans die heeft om het te verspreiden naar anderen toe. En en en dat is dus uh, en dat kun je dus uh, ...ook stimuleren door, uh, door het stigma wat er op eet ligt uh, naar beneden te halen. Ja. Kom zo bij je terug. Uh, uh, even weer naar Hanneke. Ja. Hanneke, uh, het was hier in Nederland een, uh, afgelopen week een prachtige uh, uh, nazomer. Uh, nou, nu oh. begreep ik voor jou dat de eerste sneeuw in Mongolië alweer is gevallen. Dat is toch weer een heel stuk anders? Ja, vorige week ben ik, inderdaad, heb ik inderdaad zeven uur erover gedaan om van uh, Henty naar Ulaanbaatar te komen. Dat kan normaal in uh, krap vier uur. Ja. Maar vanwege de sneeuw. Maar is, ja, zo gigantisch. En uh, de verwarming ging nog niet aan. Wat? Zo gigantisch ja, ja, dat je er Bart... drie uur langer ja, over doet? Was, uh, ja, gewoon uh, glad en ijzig en uh, niet snel kunnen rijden. Weet je wel. Dan wordt natuurlijk ook niet gestrooid en dat nee. soort uh, dingen. Nee. Dus en uh, in, in de bus was uh, ook geen verwarming. Dus <laughs> toen ik daar aankwam. Wij hebben thuis, en, en ook in de stad op de basis zijn we aangesloten aan zo'n centrale verwarming. En die hebben dan iets van oké, okay, 15 oktober gaat die aan. En als het voor die tijd <laughs> als nacht min 5 is of zo, dat maakt niet uit. Het is nog geen 15 oktober. Dus je moet gewoon wachten. Dus ik heb een kamelenwolle vest gekocht. Dat heb ik nu aan. En het is nu ineens weer heerlijk weer. Oh, dus uh, ik geniet. Maar ik ga naar buiten, want binnen. Ik zit in de auto buiten. Omdat ik denk, nou, in mijn flat is het nogal fris. Maar als je de zon, uh, in de zon bent buiten, is het uh, aangenaam weer. Ja, nou, ik, ik ben benieuwd. Ik ben ja. al, uh, uh, wat is het, inmiddels uh, een uur of tien niet meer buiten geweest. Dus ik ben benieuwd hoe het is als ik naar buiten kom. Het was, het was hier prachtig weer in dit geval. <laughs> ja. Maar het wordt nu ook wel koud, zeg. Ja, lekker. Ja, maar komt er een heftige winter aan? Um, ja... Dat Elke winter is hier uh, vrij heftig, hè? tenminste uh, zeker in vergelijking ja. met Nederland. Ja. Van, je gaat er vanuit dat um, december, januari, februari, zo, dan is het gewoon gemiddeld ja, min 25, min 30. En hier zitten we midden in de vlakte, dus je hebt uh, veel wind. Ja. Ja, dan moet je uh, natuurlijk, uh, dat bij elkaar opgeteld zorgt altijd voor een heftige winter. Hoewel de laatste keer, twee jaar geleden, was het echt vreselijk. Dat je denkt, ik krijg de deur van mijn auto niet meer open en dicht. En het is gewoon niet meer, toen was het tot min 49 af en toe. En uh, daarbij vergeleken viel de afgelopen winter weer uh, mee. Dus ik plan altijd zo dat ik bijvoorbeeld ergens nog als ik op reis moet, dat ik dat probeer in de winter te doen. Ja, laat, maar laat, laten we het even over jouw ja. werk hebben. Um, nou, allereerst, ja. in, in hoeverre belemmert uh, zulk weer jouw werk? Ik kan me voorstellen dat je dan weinig kan doen als het zo koud of zo, zoveel sneeuw, uh, als er zoveel sneeuw ligt. Ja, je bent inderdaad uh, meer aan huis gebonden. En we, bijvoorbeeld, we zijn nu nog bezig met het uh, afronden van de bouw. We hebben garages en uh, schutten en uh, dus muren om het uh, terrein die nog gebouwd moeten worden. En dan merk je dat mensen echt haasten. Want zodra de vorst echt uh, invalt, dan wordt het heel moeilijk. Dan kun je niet meer uh, bouwen. Dus bepaalde dingen, of de verwarmingsbuizen en zo, dat moet allemaal snel gelegd. Dus in de zomer, dan wordt hier vaak... Uh, ...keihard gewerkt en ook reizen die we doen. Dus als wij naar andere dorpen op bezoek gaan... ...dan proberen we dat ook in, in het voorjaar, zomer of herfst te doen... ...omdat je in de winter is het vaak gevaarlijk of met de sneeuw... ...als je er niet goed doorkomt... ...dan moet je in ieder geval niet alleen gaan, weet je wel. Nee. Met twee auto's, als de één blijft zitten... ...dat je weet van ik kom er weer uit. Dus in die zin uh, heeft dat heel veel invloed inderdaad. Ja. Um, en waar ben je op dit moment vooral mee bezig? Um, ja, ik ben vooral aan het coachen. Ik vind het leuk om van Jaap te horen, want dat uh, is veel herkenbaar. Dat er, uh, wij hebben ook een goed team met, van uh, Mongoolse medewerkers. Dus ik ben vooral daar op de achtergrond bezig om hen te coachen en uh, te helpen bij het werk wat zij doen. Ja. En ook nog wel het ontwikkelen van nieuwe dingen. Nou ja, we zijn momenteel, er komen er van die dingen tussendoor, zoals... Uh, nou, een zeer zieke man waar niemand voor zorgt en waar we ons uh, over hebben ontfermd. En dan eigenlijk moet je gewoon tot het eind. En hij ligt nu op sterven. Dus het kan zijn dat het ziekenhuis, die wilde hem eruit doen. Het was al een enorme klus om hem daarin te krijgen. Want toch arme mensen en zo zeggen ze, ach, het wordt toch niks meer. Laat maar liggen. En dan uh, is het gewoon een gevecht om zo iemand nog behandeld te krijgen... En ja. op het moment dat duidelijk was van, ja, hij kan het echt niet, hij werd het niet meer, hij is gewoon al door en door, eigenlijk half uh, weg. Dan wilden ze uit het ziekenhuis hem wegsturen, maar hij is dakloos. <laughs> van, ik neem jullie hem mee en hij moet ergens bij jullie sterven. Nou hebben we het zo kunnen regelen dat hij in het ziekenhuis mag blijven. Tot hij overlijdt. Dat kan elk moment zijn nu. En dat wij dan zorgen voor de begrafenis. Maar dat zijn natuurlijk hele absurde dingen. Dat <laughs> je denkt: van ja, ja. ja, dan moet je gewoon. Ja. Uh, dat is in, in Nederland allemaal netjes geregeld. En hier moet je daar uh, je best voor doen, hè? Vooral als het om uh, arme mensen gaat dan. Ja, maar jij hebt ook veel van dat soort mensen dan om je heen. Zoals je net zegt, nou bij ons ja. zijn er ook weinig mensen die geen alcoholprobleem hebben. Mensen die wij helpen. Ja, ja. ja wij hebben natuurlijk ook als Help International heeft ook uh, een opdracht om vooral randgroepen en armen te helpen. En ik denk, er zijn veel mensen hier toch. Hè? Ik woon, uh, zoals gezegd, in een uh, gezellige flat. Maar als ik uit het ruim kijk, we hebben zo'n um, vuilnis, zo'n zo hok waar we het vuilnis in kunnen doen. Er zijn elke dag gewoon mensen en soms oude vrouwen die daar door het gat kruipen... om te kijken of ze nog wat kunnen vinden, wat ze verkopen of kunnen branden om een keer uh, warm te krijgen of zelfs eetbare dingen te zoeken. En dat ik denk, nou, dat zijn dus veel mensen die werkelijk zo aan die uh, ondergrens leven. Ja. En omdat wij ook mensen helpen, we hebben maaltijden, dan komen die natuurlijk ook naar ons toe en dan krijg je daar meer mee te maken. Ja, op een gegeven moment moet je dan ook gewoon nee zeggen. Nou denk ja, ik. wat mij helpen profeer. Les uit, nou ja, kijk, je. als jij in een flat woont... en je ziet die oude mensen die dan inderdaad naar die, uh, naar die afvalplek gaan... Ja, ja. dan zou je heel graag willen helpen, kan ik me voorstellen... maar dan gaat dat op zo'n moment niet. Nou ja, ik ben heel blij dat wij... als ik zo iemand zie, dan kijk ik uh, altijd... Dan heb ik iets van uh, flessen of wat zij verzamelen... iets wat, waar ik hen uh, blij mee kan maken... En uh, dan kan ik ze zeggen, want we hebben die maaltijden enzovoort. Van nou, komt u morgenmiddag om uh, 12 uur en dan, uh, daar is een maaltijd gratis, weet ja. je wel. Dus dat is ook, het is echt beperkt wat we kunnen doen. En daarom ben ik blij dat je toch iets hebt, dat je denkt, nou hoe het ook is, je kunt nooit alles doen, het klopt. Maar uh, we zijn hier ook, omdat we wel iets willen doen. En dan gaat het natuurlijk verder, er zijn mensen waar je alleen maar zo, nou ja, een soort noodhulp... <laughs> aanspendeert en er zijn ook mensen die door werkprojecten gewoon echt uit die situatie zijn gekomen of, en dat je ook ziet mensen bijvoorbeeld een man die nou zo uh, ja, aan het randje van de dood is, hij was ook, wij wisten dat niet eens, hij was ook alcoholist en hij kwam later Hij zei, ja, ik ben bij jullie in de gemeente gekomen. Ik ben gestopt met drinken. Dat wordt ook bevestigd door die familie. Van, hij is gewoon opgehouden met drinken ja. al een jaar. En hij is ineens vrolijk, gaat goed met zijn vrouw om. En wij wisten dat niet eens. Maar ik denk, nou, dat is geweldig. Want dat kan geen project bewerken. Maar nee. dat zien we gelukkig ook gebeuren. Ja. Even terug naar Jaap. Jaap, jij vertelde net over het stigma wat er nog steeds heerst ja. op aids. en. Um, ja, is dat dan ook zo wat ik dan ook in Nigeria zag dat uh, mensen afstand namen van AidSpatiënten, omdat ze dachten dat ze, nou ja, bijvoorbeeld alleen al door te ademen of door aan dezelfde tafel te zitten ook besmet konden raken? Ja, ja vooral bij uh, lager opgeleidende mensen in het dorp is dat zeker nog het geval. Ja. Als ze niet uh, geen onderwijs gehad hebben over Aids, dan. Uh bestaan de, de vreemdste ideeën over hoe je aids kunt krijgen. Ja. En hoe, dat, hoe dat zijn klopt, jullie ja. daarin bezig om dat uh, weg, te, weg te krijgen, die, die uh, uh, vooroordelen? In de dorpen doen we het voornamelijk door uh, uh, kleine toneelstukjes... Uh, om te laten zien uh, uh, hoe het is om gestigmatiseerd te worden als aids-patiënt. En om te laten zien uh, hoe aids uh, wel wordt uh, overgedragen aan anderen... En, ja, dat vooral uh, door die toneelstukjes uh, gaat toch het stigma een, een behoorlijk stuk naar beneden. Ja. Ja, gewoon omdat mensen duidelijk krijgen van... oh, ik, ik, ik kan niet zomaar eet krijgen uh, door met iemand te eten bijvoorbeeld... of uh, uh, doordat ik iemand een hand geef en dat soort dingen. Dus dat, uh, en, en dat werkt wel, vooral ook omdat het uh, visueel is... en mensen ook zien zeg maar, wat het doet met iemand die gestigmatiseerd wordt... als hij uit zijn familie gestoten wordt of als hij uit het dorp gestoten wordt en dat soort dingen. ja. ja. Goed, um, ja, ik wil uh, het gesprek langzaam met jullie gaan afsluiten. Um, uh, om eerst uh, aan jou uh, uh, te vragen, Hanneke, wat staat er voor jou de komende tijd voor, op het programma? Um, ja, we zijn aan het voorbereiden. Over twee weken dan, uh, vlieg ik naar Nederland, waar ik ook echt zin in heb. Voor uh, twee weken, het is vooral spreekbeurten en zo met uh, twee Mongoolse teamgenoten. Dus voor we weggaan moeten we nog een paar uh, zaken voorbereiden. Uh, nou ja al die dingen, gewoon de boekhouding afmaken en een paar vanavond geven we een les ook over financiën we doen al een, uh, een maand hebben we dat thema dat mensen echt leren hoe komen ze van schulden af hoe plannen ze hun geld dat is ook heel leuk om te zien dat ze dat uh, goed oppikken dus dat hebben we vanavond nou ja, we moeten kijken hoe het met die man is en we zijn ja. bezig we hebben een, uh, een, uh, ge een gift gekregen voor een keer voor uh, een dakloze man en ik ben nog op zoek, dus ik hoop dat we een, een goede ker op de kop kunnen tikken en die opbouwen deze week. Dus dat soort dingen. Ja, heel praktisch eigenlijk. Ja, alles voor elkaar. Ja. <laughs> ja. Uh, als je in Nederland verblijft, veel spreekbeurten. Uh, is daar nog iets uh, voor, aan informatie over te vinden? Uh, ja, ik denk, ik ga die, mijn agenda kan ik of de nieuwsbrief. Die kunnen mensen krijgen als ze aanvragen bij uh, en Hens. Stichting Eyes and Hands uh, die ondersteunt ons en heeft er ook voor het aan uh, bijgedragen dat we sowieso een dak boven ons hoofd hebben als uh, werk hier. En daar uh, kun je, die hebben een website. Het is uh, www.eyesandhands.nl. Oké. Okay. Dus uh, da en daar en kunnen mensen handen, ook he? gaan zien waar jij gaat spreken en kunnen ze meer ja. van jouw verhalen horen. Ja, ik, ja, daar kunnen ze de nieuwsbrief aanvragen en daar staat het in. En anders dan, ik zal ook uh, zo meteen rijden ik naar huis en dan als de stichtingleider uh, er is, dan stuur ik even een mailtje en dan komt die agenda erop. Dus hartelijk welkom als, het... als we ergens in de kerk en zo een spreekbeurten doen, dan kunnen mensen die interesse hebben zijn van harte welkom. Goed, goed om te horen. M Hanneke, mag ik je uh, danken en ik wens je een goede tijd ook in Nederland. Uh, ja, ja, hetzelfde. Om dan ook met jou af te sluiten, okay. wat staat er voor jou op de agenda de komende tijd? Uh, een aantal overlegen, uh, overleg met de uh, overheid. Uh, we zijn bezig met het uh, omvormen van het uh, werk onder de weeskinderen. Uh, we hebben een aantal weeskinderen in zorg en die uh, moeten nu naar een, uh, een weeshuis van de overheid. En dan uh, moeten we dus gaan overleggen van hoe we dat precies gaan doen en, uh, en wat we op welke manier we dan nog verder kunnen samenwerken in de zorg voor gehandicapte kinderen en zo. Dus uh, dat is een van de belangrijke. Uh, Activiteiten voor de komende weken als de vakantie om is. Ja, nou niet dat ik de Chinese overheid heel goed ken, maar ik denk dat je daar heel veel succes bij kan wensen. Ja, nou, op zich, op zich hebben we goed contact met de overheid. Ja. En uh, het is meer van ja, hoe gaat het er praktisch uitzien en ja. zo. En, uh, en uh, financieel ook, uh, wat voor financieel plaatje hangt eraan en uh, dat soort dingen. Ik snap ja. het. Ja, ik, ook jou dank ja. ik uh, hartelijk. Ik wens je een hele goede dag en graag tot de volgende keer. Ja hoor. Dank en hier graag. gaan we het bij laten. Dit was uh, Focus op de Wereld uh, als onderdeel van De Nacht op 1, deze dierendag, dinsdag 4 oktober. Mag ik u heel veel luistergenoegen wensen bij Lara Rensen en Marcel Ooster, zometeen in het Radio 1-journaal. En wat mij betreft, graag tot de volgende keer.